Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De lockdown was er hoe dan ook gekomen. Dat zei Demisner Premier Rutte tijdens het coronadebat in de Kamer. Volgens partijen was Nederland mogelijk niet op slot gegaan. als we eerder waren begonnen met boosteren. Maar volgens Rutte zijn de mogelijke gevaren van de Omicron-variant zo groot. dat strenge maatregelen nodig zijn. ook als er meer IC-bedden zouden zijn. Eerste winstwaarschuwing dat Omicron hadden we ook met de lange strategie gewoon gekregen. Had geleid tot een lockdown. Wat voor lange termijn strategie je ook hebt. Met een R van 3 uh, is dat gewoon uh, onvermijdelijk. Nou, we hebben dat allemaal uitgezet. We hebben dat besproken in het kabinet. Iedereen heeft zich daarmee uh, akkoord verklaard. Volgens Rutte werkt het kabinet aan een lange termijn strategie. over hoe we in de toekomst kunnen leven met het virus. Hier moet in januari meer duidelijkheid over zijn. Carnivalsverenigingen moeten nadenken. Over... De raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 21 december 2021. Ik heet u allen welkom vanuit uw thuissituatie, helaas. Um, ik kijk hier naar de raadzaal in trouwopstelling en ik moet u ook bekennen dat de verwarming hier heel hoog staat. Dus um, het, um, ik heb net aan de griffier verzocht of u een tandje lager kan, het is hier in ieder geval heel warm. Um, in het bijzonder wil ik uh, vandaag Kevin Stefan uh, feliciteren met zijn verjaardag. Van harte vanaf deze plek um, um, ja, en ik begroet u ook allen thuis als u deze vergadering volgt. Um, hartelijk welkom ook. Uh, het is wederom helaas een digitale vergadering en vanaf deze plek wil ik echt uh, uh, uitspreken dat ons hart uitgaat naar iedereen die door de nieuwe lockdown en de nieuwe maatregelen getroffen is. Uh, ondernemers, maar ook vele bewoners die echt weer uh, nou ja, op, een, uh, op een zeer intensieve wijze te maken krijgen met alle beperkingen. Uh, ons hart gaat naar u uit en um, ja, we hopen oprecht op snel weer betere tijden. Maar um, ja, dit was een tamelijk onverwachte situatie die zich voordeed en um, um, nou, die voor ons alle als een, als een verrassing kwam. Maar in ieder geval vanaf deze plek wens ik iedereen heel veel sterkte toe. Um, zoals u te doen gewend bent met digitaal vergaderen, gaan wij eerst de presentielijst af. Dat betekent dat ik de namen van u allen noem en dan vraag of u in woord en uh, beeld uw aanwezigheid kenbaar kan maken. Als allereerste start ik bij de heer Berg. Goedenavond, voorzitter, aanwezig. De heer Bouwberg-Wilson. Aanwezig, goedenavond. De heer Deen. Ik heb hem al wel gezien, de heer Deen. Ik kom straks even bij u terug, de heer Drommel. Aanwezig, dank u. De heer Elgemali. Goedenavond, wordt er aanwezig. Mevrouw Geureson. Aanwezig, voorzitter. De heer De Graaf. Aanwezig, voorzitter. Goedenavond. De heer Hendricks. Goedenavond, voorzitter. Ook aanwezig. De heer Hermsen. Goedenavond, voorzitter. Aanwezig. De heer Keur. Heer. Mevrouw Keur, excuus, excuus. Nou, oké, okay. goedenavond, aanwezig. Mevrouw. Mevrouw Koper. Voorzitter, aanwezig, goedenavond. De heer Kramer. Goedenavond, aanwezig. De heer Van Marlen. Aanwezig. De heer Metters, Aanwezig, en goedenavond. De jarige heer Stefan. Aanwezig. Ik dacht eigenlijk dat, dat er een worden gezongen, maar dat gaat niet gebeuren. Nou, dat doen we als we weer een keer fysiek bij elkaar zijn. Want uh, digitaal zingen, dat gaat nooit zingroon. Daar uh, nou, Ook, wel. Dus, nou, ook wel. Maar, ik Ook aan. Ik weet dat iedereen uh, uh, uh, diep in uh, hun hart van u zingt, in ieder geval. De heer Van Tichelen. Uh, voorzitter, goedenavond, uh, present. En dan mevrouw Van der Veld. Goedenavond, aanwezig. En dan zag ik ondertussen de heer Deen verschijnen in beeld. Ik hoor u niet. Hoort u mij nu? Ja, nu wel. Dank u wel. Dan... Um, nee? Ja, we hebben u gehoord. Dan is de vraag... Heeft iemand uit uw midden... Een mededelingen over belangen of betrokkenheid. Hoort u mij nu, voorzitter? Ja, ik hoor u nu, meneer D. Oh, fijn. Ja. Uh, ik zie een handje van mevrouw Koper. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil graag herhalen wat ik in de commissie gezegd heb. Dat ik uh, Het gaat straks over de visie van Antre, en ik woon aan het rand van het entree-gebied voor de zuiverheid. Oké, okay, ik zag een handje van de heer Bouwberg-Wilson. Ja, mededeling van gelijkverstrekkingen, voorzitter. En ik zag, als het goed is, ook de heer Elgenbali. Klopt, voorzitter. Geen mededeling van een gelijke stekking, want ik wil er niet. Maar mijn vader heeft op dit moment nog heel eventjes een pand dat uh, voor een deel in het de entreegebied valt. Dus dat wil ik ook graag voor de zuiverheid melden. Dank u wel. Dan heeft mevrouw Geurisson uh, mij verzocht bij de mededelingen van de Raad haar het woord te geven. Mevrouw Geurisson, aan u is het woord... Dank u wel, voorzitter. André Rauwvoet zei treffend... de essentie van een democratie... is niet dat de meerderheid beslist. Dat is slechts een procedureel aspect... nodig om tot besluitvorming te komen. Het hart van de democratie klopt in het besef... dat de meerderheid bij besluiten... zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden... en hun opvattingen en gedragingen. Dat geldt ook hier in antwoord, Tenminste... Dat hoort hier in Zandvoort ook te gelden. De laatste tijd is die ruimte er niet. Althans, niet genoeg in mijn optiek. Niet alleen ruimte, maar ook onvoldoende respect. De verhoudingen in de Raad zijn verstoord. En daar zullen we allemaal ons aanwil in hebben of hebben gehad. Zodanig verstoord dat we niet meer naar elkaar luisteren. Dat het niet meer gaat om wat er gezegd wordt, maar om wie het zegt. Zodanig verstoord... Dat we als raadsleden tegenover elkaar staan. En we zijn met elkaar niet in staat om dat tijd te keren. Voorzitter, zolang je met één vinger wijst naar een ander, wijzen er drie naar jezelf. Ook ik ben niet in staat om dat tijd te keren. Maar ik merk wel dat ik er persoonlijk last van heb: dat ik niet meer met plezier naar vergaderingen ga. Dat ik mezelf afvraag waarom ik eigenlijk nog naar vergaderingen ga, want het heeft toch geen nut. En volgens mij sta ik daar niet alleen in. En voorzitter, dat is niet goed. Dat is niet goed voor mij. Dat is niet goed voor u. Dat is niet goed voor ons als raad. Maar dat is zeker niet goed voor Zandvoort. Maar wat vooral voor mij persoonlijk meespeelt... ...is dat ik me niet meer thuis voel bij de lokale VVD. En een politiek thuis, thuis kwijt ben. Niet binnen de fractie met Martijn en Talita, Zeker niet. Maar wel met de partij. En ik kan u verzekeren, dat valt mij zwaar. Want mijn hele politieke leven was er voor mij maar één partij. En dat was de VVD. En dat betekent nu voor mij een duivels dilemma. Stap ik uit de VVD? Zit ik de rit uit? Of stop ik? Maar voorzitter, het is mooi geweest. Ik heb besloten om te stoppen als raadslid van de VVD. Dat is geen gemakkelijk besluit geweest. En daarbij ben ik niet over één ijs gegaan. Maar het is voor mij de enige juiste beslissing. En nee, ik zal niet op persoonlijke titel in de Raad gaan zitten. Ik geef, zoals van mij verwacht mag worden, mijn zetel terug aan de VVD. Ik ben er trots op dat ik deze periode met voorkomststemmen in de Raad ben gekomen en ik wil iedereen er ook bedanken in het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil Martijn en Talita heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. Daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Ik wens mijn opvolger en als we de lijst afgaan, is dat de heer Tatas veel succes. Ik wens u als raad heel veel succes en heel veel wijsheid toe. Maar bovenal wens ik zantwoord het allerbeste toe. En voorzitter, met u goed vinden, verlaat ik nu de vergadering. Dank u wel, mevrouw Gerson. Um... Ik heb begrepen dat de heer Hendricks ook nog even het woord wil voeren. Misschien kunt u uh, nog even uh, afwachten met uw getrek uit deze vergadering tot hij het woord uh, ge, uh, gesproken heeft. Dat ja, dank voorzitter en dank Belinda. Ja, Belinda, je gaf aan dat je niet zit te wachten op, op lange verhalen of, of toelichtingen. Dat zal ik ook niet doen, maar wel een paar zinnen. Want ik vind dit niet het moment om zomaar voorbij te laten gaan. Belinda, bedankt.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 Um, niet in de laatste plaats ook in de klankbordgesprekken die ik met u en anderen mocht voeren de afgelopen periode. Uh, en er zat er weer een aan te komen en helaas zal ik die dus zonder u moeten doen en dat spijt mij, kan ik u zeggen. Um, we gaan uiteraard nog op gepaste wijze afscheid van u nemen, dat, uh, dat komt er in ieder geval aan. Normaal gesproken zouden we nu geschorst hebben, maar ja, in zo'n digitale setting is dat heel ingewikkeld. Um, maar goed, uw overwegingen heeft u helder met ons gedeeld. Uh, in ieder geval heel veel succes de komende periode. Uh, en sterkte met uh, nou ja, het verwerken van het besluit zoals u dat genomen heeft. En ook uh, namens mij en ik denk namens ons allemaal de langdurige periode van uw inzet. Heel, heel, heel veel dank daarvoor. Dank u wel. Ja, dat is een, een wat rare situatie dat je normaal nu even uh, een tijd geschorst zou hebben om dit te verwerken. Maar ja, vanuit deze digitale uh, situatie neem ik aan dat u ook in woord um, via de app of via de telefoon op een andere wijze nog met uh, mevrouw Geursen kan communiceren. Um, in ieder geval, daar ga ik van uit. Dank u wel. Um, dan zijn er nog andere mededelingen vanuit de raad of vanuit het college? Meneer koper. Ja, van een geheel andere orde, voorzitter. Um, Het uh, WMO-stuk staat op de uh, uh, hamerstukkenlijst. Ik heb in de uh, commissie aangegeven dat ik nog even met de wethouder zou praten om. ...te kijken of, of we het met elkaar eens worden in de verwachting dat we dat werden. Nou, mijn verwachting is bewaarheid. Het mag wat de Partij van de Arbeid betreft ook op de hamerstukkenlijst blijven. Want we hebben een uitstekend gesprek gehad over hoe we een verordening in de toekomst... ...wat meer verhelderd zouden zien. En dat is toekomstmuziek wat goed voor de oren is. Dank u wel. Dank u wel. Zijn er nog overige mededelingen vanuit de Raad? Hoe Dat is niet het geval... Dan, tenslotte bij de opening en mededelingen, kan ik u weer melden dat wij weer digitaal gaan stemmen via de website van de Raad. U kunt, dat weet u, alleen stemmen als u bent ingelogd. En mocht u dat niet hebben gedaan, dan kunt u dat alsnog doen, graag. U stemt allemaal tegelijkertijd, dus we hoeven niet te loten vandaag. Dan heb ik daarmee de opening en mededelingen gehad. En dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. Heeft iemand van u... Nog op een aanmerking en kan ik anders de agenda vaststellen? Dat is het geval. Dan komen wij bij een tweetal punten bekrachtiging geheimhouding. Allereerst punt 3a van de agenda bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 van de stedenbouwkundige visie Badhuisplein. Het college heeft geheimhouding gelegd op de bijlagen 3 en 4 behorende bij het raadsvoorstel vaststelling stedenbouwkundige visie Badhuisplein. En aan de raad wordt dan ook voorgesteld deze geheimhouding te bekrachtigen en te laten gelden voor onbepaalde tijd. Kan ik hier nog iemand het woord over geven? Dat is niet het geval. Nou kan ik daarmee uh, bij acclamatie dit voorstel aannemen. Dat is het geval. Dan komen we ook bij de bekrachtiging geheimhouding 3.b is dat. Uh, bijlage 4 van de stedenbouwkundige visie Antré Zandvoort. Het college heeft geheimhouding opgelegd op bijlage 4. Behorende bij het raadsvoorstel vaststelling stedenbouwkundige visie Antré Zandvoort. De raad wordt voorgesteld deze geheimhouding te bekrachtigen en te laten gelden voor onbepaalde tijd. Kan ik hier nog iemand het woord over geven? Dat is de heer Deen. Wij horen u niet, uh, meneer Deen. Ik denk. Hoort u mij nu wel, voorzitter? Ja, maar u ja. wil met enige haperingen. Ja, heel raar, heel raar, want mijn microfoon is, denk ik, uh, niet werkend. Um, de PVV wordt geacht uh, op dit punt uh, tegen te stemmen, voorzitter. Dank u wel. Nog iemand anders? Kan ik dan met inachtneming van het feit dat de PVV tegengestemd heeft dit voorstel aannemen? Dat is dan met 14 tegen 2 stemmen. Dank u wel. Dan komen we bij de hamerstukkenlijst. Te beginnen met de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland-Eimond-Zandvoort 2022. Die stellen wij bij hamerslag vast. De wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort 2000. Staat hier, klopt dat. Maar die stemmen wij bij hamerslag vast. De belasting- en retributieverordening, voor 2022, die stellen wij bij hamerslag vast. En dan tenslotte de stedenbouwkundige visie, badhuisplein, besproken in de commissie, en die stellen wij ook bij hamerslag vast. Dan komen wij bij de bespreekstukken voor deze raadsvergadering. En allereerst de heer Berg. Interruptie. Ik heb een stemverklaring op agenda punt 4, voorzitter. Uitstekend. Huisvestingverordening. Voor ja. Ja, kan dat? Er is niet gestemd, maar in dit geval uh, wil ik uh, toestaan dat u een stemverklaring uh, afgeeft. Oké, okay, voor de voorkeursregeling uh, cruciale beroepen hopen we dat het uh, zodra er duidelijkheid overkomt, dat die als uh, zienswijze wordt voortgelegd in de raad en in de commissievergadering. Dat is het enige wat we wilden meegeven. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag ook een handje van de heer Deen. Nee, nee, voorzitter. Oud handje. Oud handje. Oké. Okay. Prima. Goed. Dan hebben we de hamerstukken gehad en dan komen we bij de bespreekstukken. Allereerst punt 8 van de agenda. De parkeerverordening 2022 en verordening parkeerbelasting 2022. De Raad wordt voorgesteld de verordening parkeerbelasting 2022-1 en 2022-2 vast te stellen... om de parkeerverordening 2022 vast te stellen om een positieve zienswijze te geven... op de conceptversie van de nadere regeling, regels parkeerverordening Zandvoort... en op de conceptversie van het aanwijzingsbesluit vergunninggebieden Zandvoort... En op de conceptversie van de beleidsregels adressenlijst maximum aantal parkeervergunningen Zandvoort. Er is een amendement aangekondigd van de VVD. Dus ik geef als eerste graag het woord aan de heer Hendricks. Dank voorzitter. Twee amendementen zelfs. Overigens niet alleen namens de VVD, maar ook namens OPZ en PVV. <coughs> ja, met, met de wat bijzondere... Uh, achtergrond dat wij als uh, oppositiepartijen uh, ons best moeten doen om te zorgen dat het coalitieakkoord uh, wordt uitgevoerd en, en het raadsprogramma trouwens. Uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat als we met z'n allen dingen afspreken en dingen beloven, dat ze ons daar ook uh, aan houden. En in dat kader ook deze twee uh, amendementen. Um, en ik zal proberen om ook niet de hele commissiebehandeling weer over te doen. Want voorzitter, het eerste amendement uh, wat ik graag uh, in wil dienen is dat amendement inspraak parkeerverordeningen. Zoals ook toegelicht in de commissie door mijn collega Geuransson. Op dit moment is er te weinig participatie geweest over dit stuk. We zien ook dat er ruim 500 bewoners in een petitie hebben uitgesproken zich niet gehoord te voelen. Dat er in een besloten bijeenkomst, dat wij zijn bijgepraat, maar dat bewoners daar ook niet welkom waren en niet hun toelichting konden geven, hun vragen konden stellen. Zodat daarmee eigenlijk niet ja, die, die mening van de bewoners voldoende is meegenomen op dit moment. Um, ja, en, daarom eigenlijk, um, ja en, da, en dat wat eigenlijk in het, zowel het raadsprogramma als in het coalitieakkoord staat... ...dat we bewoners actief willen betrekken bij het tot standkomen van beleid... ...en waarbij de wijze en mate van participatie wordt vastgelegd in de raadsvoorstellen. En dat is hier uh, niet goed gegaan, voorzitter. Uh, en daarom, uh, dit moment komt eigenlijk op neer dat we besluitvorming uh, uitstellen... ...en uh, ja, eerst een openbare bijeenkomst willen organiseren... En om het besluitpunt helemaal uh, dan, dan toch maar even voor te lezen uit het amendement. Uh, besluit de verordening parkeerbelastingen 2022-1 vast te stellen. De verordening parkeerbelastingen 2022-2 niet vast te stellen. De parkeerverordening 2022 niet vast te stellen. Geen zienswijze te geven op de conceptversie van de nadere regels parkeerverordening Zandvoort. Geen zienswijze te geven op de conceptvisie, conceptversie van het vergunningengebied Zandvoort. Geen zienswijze te geven op de conceptversie van de beleidsregels, adressenlijst, maximaal aantal parkeervergunningen, is antwoord. En uh, punt 7. Een openbare bijeenkomst te organiseren om in ieder geval inwoners en andere belanghebbenden te informeren over het voorgestelde beleid. Toelichting te geven uh, over hetgeen met de uitkomsten uit de enquête is gedaan, zeker waar het voorgestelde beleid afwijkt van de uitkomsten uit de enquête. En inwoners-belanghebbenden te horen over hun bezwaren, eventueel voorstellen ter verbetering. ...of gemotiveerd aan te geven waarom niet aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen. En gaat het over tot de orde van de vergadering. Dank u wel. En wilt u dat ik het tweede amendement meteen indien, voorzitter? Dat lijkt mij wel. Als u dat meteen in uw eerste termijn kan doen, lijkt mij dat zeer efficiënt. Dan, dan, doen we, dan doen we dat gewoon meteen, zeker als dat inderdaad efficiënter is. Um, het tweede punt eigenlijk, ja, dat gaat over een, een, een van de punten uit het coalitieakkoord... ...namelijk dat de eerste vergunning voor inwoners van Zandvoort en Bentveld uh, gratis is... Um, maar dat ziet helemaal goed in het uh, raadsvoorstel uh, terechtgekomen, want wat ik zie staan is dat de, um, kijken, in artikel 3 uh, staat dat een bewonersvergunning kan worden verleend aan een houder van een motorvoertuig, uh, die volgens de BRP ingeschreven staat op een adres binnen een vergunninggebied, uh, maar dat in de nadere regels parkeerverordening in artikel 4 staat dat de bewonersvergunning niet wordt verleend als op het adres van de aanvrager reeds een andere parkeervergunning uh, is verleend. En dat zorgt ervoor eh, voorzitter, dat inwoners in, van Zandvoort en Bentveld... Eh, geen gratis eerste parkeervergunning eh, wordt verleend. Uh, alsof dat adres al iemand anders woont met een parkeervergunning. En de, In het coalitieakkoord is nooit sprake geweest... van het verleden van een bewonersvergunning aan een adres... maar aan inwoners van Zandvoort en Bentveld. Dus de parkeerverordening 2022 en de nadere regels parkeerverordening... zijn in strijd eh, met de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. En daarom eh, stellen wij voor... Om te besluiten de verordening Parkeerbelasting Zandvoort 2022-1 en 2022-2, de Parkeerverordening 2022, de nadere regels Parkeerverordening Zandvoort als zodanig, zodanig te wijzigen. Sorry, voorzitter, ik ben een beetje aan het voorlezen meteen. Uh, dat recht wordt gedaan aan de afspraak uit het coalitieakkoord om iedere inwoner van Zandvoort en Wensveld die aan de gestelde voorwaarden voldoet, een gratis eerste bewonersvergunning te geven. En gaat over tot de orde van de vergadering. Dank u wel. U bent daarmee aan het einde van uw eerste termijn, meneer Hendricks? Ja voorzitter, als ik het meer zou zeggen zou ik in herhaling treden van de commissie en dat lijkt me niet, uh, niet waar. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de OPZ. Wie kan ik het woord geven? Graag voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in aansluiting op wat de heer Hendricks al heeft verteld, ook wat er tijdens de commissievergadering is gezegd, een paar uh, punten ter, uh, die ik de aandacht zou willen aanbevelen. Um, in eerste instantie gaat het om het voorgestelde beleid voor de uh, Parijs-toeristen. Die, voor zover die niet op eigen parkeerterrein van de lucif kunnen parkeren, worden die verwezen naar P-Zuid en Boulevard Barnard. Maar het is ons raadsel waarom P-Noord hiervoor niet wordt ingezet. En dan ga ik even terug naar 16 februari 2021. Toen heeft het wethouder van, de, uh, van Haafde de toezegging gedaan om zo spoedig mogelijk bij de Raad ...te komen met een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan... ...om het gebruik van het voormalige zanddepot als parkeervoorziening mogelijk te maken. Sindsdien hebben wij niets meer vernomen... ...en we zijn wel nieuwsgierig wat daarvan de reden is... ...en wanneer kunnen wij het toegezegde voorstel tegemoet zien. Gezien de nu voorgestelde regeling voor inwoners die beschikken over een parkeergelegenheid... Op eigen, terrain, ...op eigen terrein, vragen wij ons af... Wat, buiten de zonering van Bentveld, het stationsgebied, het kernwinkelgebied en de sportvelden, de reden is voor de andere voorgestelde vergunninggebieden. Graag een, een toelichting daarop. Dan willen wij nu een paar, paar dingen in, in de aandacht brengen die te maken hebben met de tariefstelling van de jaarkaarten. Voorzitter, die zijn voor hotels en pensions heel aantrekkelijk, misschien wel een beetje te aantrekkelijk. Want als je rekent met een gemiddeld bezettingsgraad... van hotels en pensions van 65 dan betekent dat als je dat aan het aantal van 365 dagen in een jaar relateert... dat die 237 dagen bezet zijn. Relateer je dat aan de kosten van een jaarkort op Pede Zuid... Aan een zon van 200 euro... dan betekent dat gedeeld door die 237 dagen die er resteren... Voor, voor een bezet hotel... dat je dan 85 cent per dag zowel in de zomer als de winter betaald. En dat moet je dan afzetten tegen wat bezoekers betalen, namelijk een dagtarief van 2,50 in het winterseizoen en 15 euro in het zomerseizoen. Hetzelfde geldt voor de parkeergarage LDC. Een jaarkaart kost er 600 euro, ofwel gerekend met dezelfde bezettingsgraad een dagtarief van 2,53 euro. Terwijl inwoners en bezoekers daar een dagtarief van 5 euro, wintertarief, en 15 euro, zomertarief betalen. Maar dan, voorzitter, wordt het nog wat extremer. Want als je dan kijkt wat huurders die via pre-wonen hun woning huren zijn verplicht te betalen. Wat die moeten betalen. Dan is dat het volgende. Ze moeten niet alleen betalen voor een parkeerplek. Maar ze zijn ook verplicht om een garageplek te huren. En dat voor 100 euro per maand. Oftewel 1200 euro per jaar. Dat is zes keer zoveel als het jaar kort opwees uit. ...en het tweevoudige van een jaarkaart in, parkeergarage LDC. Duidelijk dat de voorgestelde tarieven en jaarkaarten niet in overeenstemming zijn met de commerciële aard... ...van het gebruik daarvan door hotels en pensions... ...waardoor deze ondernemers, vergeleken met bewoners en, met bewoners en bezoekers, buitenproportioneel worden bevoordeeld. Dat vinden wij onverteerbaar. Dit tarievenbeleid is voor OpenZ niet meer uit te leggen. Um, dan is het zo, voorzitter, dat wij veronderstellen dat um, vooruitlopend op de ingangsdatum van het digitale en verkeerbeleid bij 1 juli 2022 er nog genoeg tijd is om voorafgaand aan die datum een definitieve besluitvorming over de desbetreffende verordeningen en openbare bijeenkomsten te organiseren. Zoals net ook de heer Hendricks in zijn amendement bepleit. En daarom steunen wij het amendement dat is aangekondigd, onder andere ook om deze reden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwberg. Ik weet niet wie er kraakt. Ja, dus in ieder geval... Um, ...als u uw microfoon uit kan zetten. Dank. Dan gaan we naar de fractie van D66. Wie kan ik het woord geven? Ja, voorzitter, dat ben ik. Dank u wel. Um, wij hebben geen technische vragen. Daar hebben wij de commissie voor... Um, we kunnen ook al kort zijn. We hebben in de commissie natuurlijk ook al aangegeven dat we niet iedereen tevreden kunnen houden. Dat we op zoek zijn naar een balans. Um, wij denken dat wel in lijn is met coalitieakkoord. Dus wij herkennen ook niet de opmerking van de, van de VVD in deze. Um, dus voorzitter, wat ons betreft uh, kunnen wij voor gaan stemmen voor deze parkeerverordening. Wat betreft de participatie, ja de amendement participatie, eigenlijk. zo wil ik het graag, zo wordt het ook genoemd. Uh, wij vinden dat er voldoende participatie heeft plaats van ook enquête uitgestuurd. Daar is voldoende reactie op gegeven en daar was zeker niet het merendeel daar negatief over. Uh, wat betreft het amendement uh, gratis parkeervergunning, ja, deze is dusdanig laat binnengekomen voorzitter... ...dat wij dan nog wel eventjes de, de opmerking dan wel advies van het college afwachten. Uh, ik heb deze niet gezien, ik zie deze ook nu pas voor het eerst. Een kleine korte schorsing zeg maar om te lezen heeft niet zoveel nut... ...omdat we niet weten wat de uitwerking hiervan is. Uh, dus de vervolgen uh, de vraag aan de oppositiepartij of ze dit weer eerder willen indienen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. CDA, wie? Dank u wel, voorzitter. De Zandvoort, Zandvoort is hebben gevraagd om een ander parkeerbeleid. En dat doen ze al jaren, want het uh, beleid is heel oud. En het uh, werd dus tijd dat er een nieuw beleid zou komen. Het CDA steunt dat beleid. Dat hebben we in de commissie ook gezegd, dat gaan we dus niet overdoen. Uh, betrokkenheid is volgens mij het woord, uh, dat is er geweest van veel mensen. We hebben met name uh, de ondernemersbelangen uh, uh, gehoord, uh, wat die daarvan vond. En wij denken ook, net als de voorgaande spreker, dat er een voldoende balans is tussen wonen en toerisme. Uh, ja, we wachten even het antwoord af van de wethouder op de opmerking die gemaakt is. Door de, uh, door de VVD. Wij uh, zijn niet van plan om het amendement te, te steunen om uh, daarmee uitstel te krijgen voor iets wat gewoon nodig is om daar uh, de vaart in te houden omdat het in het belang van Zandvoort is. Zandvoort is in de brede zin van het woord. Dus wij gaan daarin niet mee. Uh, wij zullen dus tegen het amendement stemmen en voor het uh, nieuwe parkeerbeleid. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de PVV. Wie kan ik het woord geven? Ja, voorzitter, dank u wel. Even voor uw gemak. Wanneer ik de woordvoerder ben van de PVV, dan zet ik mijn camera aan, staat mijn camera uit, dan is mijn fractievoorzitter de woordvoerder. Dus dan hoeft hij de rest van de vergadering die vraag niet meer te stellen. Nou, nabij, u... Ik heb niet iedereen tegelijkertijd in beeld, dus het kan zijn dat u niet bij mij in beeld bent, oh. maar dat u toch uw camera aan heeft staan. Dus... Ja. Ik dacht dat u van diensten zijn, voorzitter, weer mislukt. Nou goed, ik, ik, uh, ik, ik probeer het toch en ben ik per ongeluk in beeld, dan uh, kunt u die vraag achterwege laten. Voorzitter, het parkeergebeuren staat al heel lang op de agenda en is de commissievergadering ook weer uitgebreid besproken. Lang voordat de PVV ten verscheen in deze raad, was het al onderwerp van discussie en het is er nog steeds. Deze verordening is doorgaan op de oude voet in de eitele hoop dat er plotseling andere resultaten uit komen. Dat zien wij niet gebeuren. Wij zien meer heil in oplossingsgericht denken in plaats van proceduregericht denken. Met parkeerzuilen, goochelen met tarieven en vergunningen los je de kern van het probleem niet op. Er komt geen plek meer bij of een auto minder... We hebben de afgelopen tijd veel standwoorders gesproken en we hebben moeten vaststellen dat er veel zaken zijn waar men met goede onderbouwing kan aangeven wat er anders zou moeten. Argumenten die men niet kwijt kon in de gehouden enquête. Alleen het daadwerkelijk inhoudelijk horen van de inwoners kan onze inziens leiden tot een aanvaardbaar resultaat. Vandaar dat we het amendement van de VVD aangaande participatie, participatie mede hebben ondertekend. Uh, tot zover voorzitter, want we gaan niet in herhalingen vervallen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tegelen. GroenLinks, de heer Elgebalie. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, beginnen met het amendement. Dat krijgt van GroenLinks uh, geen steun. Het amendement wat toeziet op de participatie. Uh, waarom niet? Uh, wij vinden dat er wel participatie heeft plaatsgevonden. En sterker nog, er wordt weer gerefereerd aan een raadsinformatiebijeenkomst... ...die besloten was van aard. Ik heb tot nu toe, toe in mijn periode als raadslid de afgelopen 3,5 jaar... ...alleen maar raadsinformatiebijeenkomsten meegemaakt, waarin de raad geïnformeerd werd en niet de bewoners bij betrokken waren. Het zijn informatiebijeenkomsten die technisch zijn van aard en juist uit de politieke waan van de dag worden getrokken. Dus ik snap dat wij daar niet voor hebben gekozen om die openbaar te maken. Ik denk dat andere bijeenkomsten daar veel beter voor geschikt zijn. Dus ik vind het jammer dat daar naartoe wordt verwezen. Dan, uh, als het gaat over het beleid aan zich, vind ik dat er, ik... Is ja, dank uh, voorzitter. Ja, als de heer Elgbali andere bijeenkomsten daar geschikter voor uh, vindt... ...dan ben ik eigenlijk met hem eens. <laughs> en dat is ook precies waar dit amendement uh, op ziet. Namelijk een bijeenkomst organiseren. Zodat we ook de mening van standwoorders uh, daarin mee kunnen nemen. En dat zij hun vragen kunnen stellen... ...en zij op dezelfde manier uh, daarbij betrokken worden. Um, ja, en die, dat, het feit dat wij de besloten bijeenkomst hebben gehad... ...is dus niet meer een gemiste kans... ...dan uh, dat ik die discussie nou wel over doe. Maar ik ben het met u eens. Een andere bijeenkomst om uh, bewoners uh, bij te praten is uh, geschikter... Daarom dit amendement. Heer Elgebali. Waarvan achter. Ja, voorzitter. Het gaat mij namelijk om iets anders. Uh, we hebben een enquête uitgezet en die enquête heeft als doel de bewoners erbij te betrekken. We hebben van de wethouder in de commissie gehoord dat zij duidelijk gaat communiceren naar de Zandvoorters toe. Daarvoor hebben wij zelfs nog een infotainment filmpje aangedragen als mogelijk middel. Uh, en daarbij hebben we ook volgens mij met z'n allen uitgesproken in de commissie dat we met elkaar ten alle tijden blijven sturen en blijven drukken op de knoppen. Zoals mevrouw Koper dat volgens mij zei. Dus ik denk dat daarin genoeg participatie zit verankerd en daarbij ook nog eens dat we goed communiceren. Uh, hoe het voor de rest is gelopen is vooral achterom kijken en ik kijk dies vooruit. Want ik denk, en daar wilde ik mee verder gaan, dat Zandvoort is aan een balans op het gebied van parkeren en ondernemen. En uh, ik denk dat we lang genoeg hebben gepraat over het parkeerbeleid. Uh, het is bijna 25 jaar lang praten, praten, praten, maar nooit iets doen. En we staan nu op het punt om iets te doen en ik ben blij dat we iets kunnen doen. Ik denk... Ook dat het niet terecht is als de heer Van Tichtelen net zegt dat we niet kijken naar meer parkeerplekken. We kijken onder andere op PDZ naar meer parkeerplekken. Ik herinner er zelfs nog een motie van mevrouw Van der Veld niet zo heel lang geleden die toeziet op meer parkeerplekken. Uh, dus ik denk dat we daar ook naartoe kijken en dus ook naar dat deel van het probleem kijken. Uh, ik ben blij dat we eindelijk parkeerbeleid gaan vaststellen, al klinkt het raar uit de mond van een GroenLinks'er. Maar het wordt tijd. Um, wat betreft het andere amendement sluit ik me aan bij de woorden van de heer Hermsen. En kijk ik graag uh, uit naar de antwoorden van de wethouder daarop. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ik de Dan... We horen, we horen u wel. We horen en we zien u mevrouw Koper. Ja, maar ik heb de indruk dat mijn, uh, mijn beeld is bevroren, maar hoort u mij? Ja, zeker. En we zien u ook. En u beweegt ook. Nou, om... dan, dan zie ik het niet en mijn microfoon staat op mijn scherm uit. Maar dan ga ik gewoon mijn, uh, proberen mijn bijdrage te doen. Alhoewel, Maar mijn hele scherm is bevroren. Voorzitter, als u nog een andere kandidaat heeft, mag ik dan zo terugkomen? Ik ga even proberen dit te herstellen, want hij doet het niet. Dan gaan we eerst even naar mevrouw van der Veld van GBZ. Hij doet het niet. Dank u wel. Uh, wat betreft de amendementen, de e het eerste amendement heb ik uh, goed kunnen doornemen. Daar uh, kan ik mij absoluut niet in vinden. Ik vind het wel duidelijk dat participatie heeft plaatsgevonden, zelfs op afgesproken wijze. En dat was namelijk de ladder. Dat hebben we gevolgd en hebben we van afgesproken informeren. En dat hebben we gedaan. Sterker, we zijn gaan enquateren. En die stond niet eens op de ladder. Dus we zijn verder gegaan dan dat wat we afgesproken hadden. Verder wil ik nog reageren op uh, wat uh, OPZ inbracht. Sorry. Uh, de vergunningen op het, uh, op het Zuid en het Lobby Davidsqueré. Dan zegt u van ja, dat is lekker goedkoop voor uh, de toeristen. Daar is die niet voor. is niet voor toeristen, is namelijk kentekengebonden. En dat betekent gewoon werknemers voor 150 euro op het Lobby Davidsqueré werknemers voor 600 euro... In het Louis, sorry, uh, 150 euro op de Zuid... en voor 600 euro... op het Louis-Davidskeré... als ze dat zouden willen. Maar ook voor mensen die in de omgeving wonen. Die daar... een abonnement zouden kunnen afnemen. Dus ik weet niet wat u gelezen heeft... maar ik heb dat totaal anders gelezen. Wat betreft die bewonersvergunning... waar uh, de heer Hendricks aan refereerde... ja... Um, u zegt, uh, we hebben gezegd een eerste bewonersvergunning... en dat is alleen maar uh, voor per persoon en niet per adres. Ja, ik denk dat dat een utopie is, want dan zou de tweede vergunning... namelijk niet op 120 euro uitkomen, maar misschien wel op 400 euro. En daar moeten we ook even realistisch in zijn. Als iedere bewoner één eerste gratis vergunning zou krijgen... dan wordt dat gewoon te duur. Dat brengt mij wel op het volgende... Uh, in artikel 4 over de bewonersvergunning wordt duidelijk gesproken dat een, uh, een bewonersvergunning wordt afgegeven. Als tweede vergunning wanneer er een put is. En als je dan kijkt naar artikel 5, 5.4, precies omgedraaid. Dan zie je daar, en daar heb ik het in de commissie over gehad. En inmiddels heb ik het daar ook met de wethouder over gehad. En die komt daar straks met een antwoord op. Dus ik hoef dat allemaal niet te gaan herhalen. Het enige wat moet gaan gebeuren is dat dit parkeerbeleid eindelijk een keer ingevoerd gaat worden. Ik bedoel, knappe koppen hebben dit bekeken. Die hebben gezegd dat dit moet worden wat het moet worden. En dat is betaalverkeer is het uitgangspunt. Die knopjes waaraan we kunnen draaien, die zijn er nog steeds. Dat zijn namelijk de tarieven. Dat zijn eventueel andere typen vergunningen. We hebben nu mantelzorgvergunningen, Maar misschien komen we wel op vergunningen... Wat we denken, ja, die zijn ook noodzakelijk. Kunnen we ook allemaal invoeren. Misschien met een andere tariefstelling. Maar er zijn genoeg knoppen om aan te draaien. Het enige waar het GBZ om gaat... is dat bepaalde wijken eindelijk eens verlost worden... van al die toeristen die lukraak parkeren in die wijken. En dan heb ik het over de wijken die nu ongereguleerd zijn. Die echt enorme overlast kennen van... Nou, de verblijfstoeristen voornamelijk, maar ook de dagtoeristen wanneer het wat dichter bij het strand ligt. En waar we gewoon echt van af moeten, is dus dat uh, hoteliers zelfs uh, gasten verwijzen naar die wijken waar het gratis parkeren is. Daar moeten we van af. De toerist moet gewoon betalen voor hun parkeerplek. Als ik een hotel boek in Den Haag, in de binnenstad, moet ik ook betalen voor mijn parkeerplek. Zelfs als ik op vakantie ga en ik doe dat uh, met de auto en dan met het vliegtuig, moet ik betalen voor mijn parkeerplek. En dan denk ik, de tarieven die nu gevraagd worden voor een week parkeren, parkeertrein De Zuid, die zijn in mijn ogen namelijk zelfs nog veel te goedkoop. Veel te goedkoop. 35 euro is echt een kopie. En dan moet je een driedaagstarief gaan invoeren naar die 35 euro is alweer goedkoper dan 3 keer 15 euro. Dus dat zie ik ook niet zitten. Kortom, uh, GBZ kan zich uh, vinden in dit beleid. Tuurlijk zijn er nog steeds wensen van onze kant. Ja, wat ik eerder heb aangehaald, wat ik zou graag zou willen... dat kort van Lindenstraat en, en Françoisstraat daarin meegenomen gaan worden... om ook langdurig parkeren mogelijk te maken... met afname van abonnementen bijvoorbeeld. Maar goed, dat zijn uh, dingen die uh, straks... Daar hebben we het weer, als we aan de knopjes gaan draaien, misschien opgelost kunnen gaan worden. Maar voor nu zeg ik, laten we nou eindelijk een keer een besluit nemen. Dit besluit is een besluit wat al jaren speelt. Wat we in, ja, bij, bij, het af, ja, bij het afspreken van ons raadsakkoord hebben we dit al vastgelegd. En om dat nu weer eens terug te draaien, omdat er zogenaamd geen participatie plaatsgevonden zou hebben. Kom op zeg, nee. Dat gaat echt te ver. U wilt gewoon weer terug naar af. U wilt terug naar uh, gebiedjes indelen. Naar gebiedjes anders maken. En ja, dat, dat is niet wat we afgesproken hebben. Eén beleid. U van de heer bouwberg Wilson, mevrouw uh, Van der Vult. Ik zag het ook al, maar... Ja. ja. Heer bouwberg Wilson, Uw microfoon graag. Ik denk dat de opmerkingen van ons niet helemaal goed zijn begrepen... Want wij zijn voor het invoeren van beleid. Maar we vinden wel dat je op die dingen moet letten waar wij er een paar van hebben genoemd. We vinden ook dat je moet letten op de opmerkingen die dus kennelijk leven bij onze inwoners. Tenminste bij diegenen die zich uh, uh, hebben, uh, met petitie tot ons hebben gericht. En dat betekent helemaal niet dat wij willen uitstellen. Nee, we willen de tijd totdat het nieuwe beleid ingaat gebruiken om vragen die er zijn... ...te adresseren en om verbeteringen aan te brengen als er aanleiding toe is. En er zijn ideeën, hebben wij begrepen. Waarom maken we daar geen gebruik van? En dat is de ruimte die wij vragen, mevrouw Van der Veld. Dank u zeer. Mevrouw Van der Veld. Meneer Bergwilson, wilson dan heb ik u waarschijnlijk niet goed gehoord of begrepen. Maar buiten dat, ik heb ook argumenten gehoord... ...en die slaan echt kant op wel in mijn ogen. Ik heb argumenten gehoord van ja, dan kan ik nooit meer even voor mijn deur parkeren... Terwijl men beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein. Ja, daar gaat het dus juist om. Het zijn dus die mensen die geen gebruik maken van de parkeergelegenheid op eigen terrein. Maar anderen die dat niet hebben, parkeeroverlast van, van ervaren. Onder andere. En tel daar nog een beetje die toeristen bij op. En je hebt echt een probleem. En dan kijk, refereer ik even naar Dangwijk. Het is gewoon heel simpel, daar woon ik. Dus daar weet ik van wat daar zeg maar, gesteld is aan parkeernorm. En dat is 0,6 per woning. Dat betekent dat we daar de parkeergarages die er zijn, die zijn erin meegeteld. Als mensen dus niet parkeren in de parkeergarage, maar op straat gaan staan, hmm. ja, dan heb je dus al een hele scheve verhouding. En dat gebeurt door heel Duinwijk, en dat gebeurt in meerdere wijken waar parkeergelegenheden op eigen terrein zijn. En dat geeft extra parkeerdruk. Daar moeten we gewoon vanaf. Dus ja, aan de ene kant ben ik het met u eens dat het niet zo verdedigend is voor de mensen die poed hebben. Dat zij, hun, uh, ja, ja, dat, dat zij extra geld eraan kwijt zijn. Omdat die eerste vergunning als tweede geteld wordt, daar heb ik ook vragen over gesteld. Maar goed, uh, dat schijnt juridisch in orde te zijn. Ja, dan is het maar zo. Maar ja, GBZ is hun mening het niet nu doorgaan. Dus wij gaan niet akkoord met de amendementen. Met het ja. tweede amendement wil ik heel graag leespauze voor. Dank u. Was was het voorstel om even straks het, het, het, het reactie van de portefeuillehouder af te wachten. Wilt u desalniettemin toch een leespauze? Jazeker. Dan doen we dat na de eerste termijn van de, de, de raad. De heer... Drommel, versie Drommel. En daarna ga ik nog naar mevrouw terug. Dank u. Dank u, voorzitter. Um, ik heb wel begrepen dat mevrouw Van der Veld bijzonder aan het hart gaat. En dat is natuurlijk ook heel logisch, want zij weet als geen ander... hoe lang wordt wij hier al mee bezig zijn. Tientallen jaren. En nu ligt er iets voor en er markeert denk ik, best wel wat aan. Maar er ligt ook ontzettend veel oplossingen. Er is ontzettend veel geïnformeerd, ontzettend veel afgestemd... En eigenlijk is dit toch een beloning na al die jaren een prachtig mooi parkeerbeleid. Een parkeerbeleid wat vervolg heeft gevonden op het koersdocument. Op de plan van aanpak, op de bereikbaarheid en parkeren. Op het business case parkeren al die stukken die stuk voor stuk goedgekeurd zijn en de raad gepasseerd hebben. En ook de nodige bijstellingen hebben behoefte en gekregen. En dan kijk ik dus nu wat ervoor ligt. En dan zie ik ook dat het direct nog wat enkele weken terug. Overleg met diverse hoteliers. Kortom, er is ook niemand links blijven liggen. En er is zelfs nog een prachtig mooie oplossing bedacht voor het poedperkeren. Echter, voorzitter. Pede Zuid was dan de oplossing voor de langere verblijfstoerisme. En daar is ook wellicht de tarivering wat aan de lage kant. Maar dat is ook heel logisch en er is ook een, goed, een goede reden voor. Maar Pede Noord... Ik heb al diverse malen mogen vragen hoe het aan mij staat. Wanneer het dan ook eindelijk toegevoegd wordt aan het ADL-parkeerbeleid. Peder Zuid en Peder Noord zijn eigenlijk twee begrippen die helemaal hierbij passen. Maar Peder Noord zie ik er te weinig en ik hoor er te weinig over. En ik zou er graag zien dat in dit geval, ik meen, wethouder Van daar toch een antwoord op geeft. Dat u daar een oplossing vindt, want dat hoort toch onlosmakelijk verbonden aan dit geheel. De amendementen. ik steun het eerste amendement niet. Het tweede amendement zou ik graag nog een uh, opmerking horen, of tenminste een toelichting horen van hoe de wethouder er zelf over denkt. En dan denk ik aan wethouder Van Rijn. En dan steun ik verder, zult u begrepen hebben, dit raadstuk van harte. Dank u voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik tenslotte voor de eerste termijn van de raad naar mevrouw Koper. Hier... Volk... Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik was even... Ik was niet bevroren, maar mijn computer. Maar u zag mij ook wel een beetje bevriezen ervan. Maar gelukkig, duurt he, het je? Weer... Ik neem ook even de tijd, voorzitter, om uh, niet om de commissie over te doen met technische vragen. Maar vooral ook om waar volgens Partij van de Arme dit parkeerbeleid over gaat. Um, de weg naar dit beleid was heel lang en grondig. En de wijze waarop was natuurlijk ook anders dan vorige keren. Want het ging niet om uitbreiding van beleid, maar omdat de overlast met uitbreidingen telkens verschoof naar de buurt ernaast. Um, en het gevolg was dat bewoners en ondernemers tegenover elkaar kwamen te staan. Hè? Onder meer met de hotelvergunningen en verblijfstouristen in de woonwijken. Was het echt duidelijk dat het uit de hand gelopen was. Een reden voor de raad ook om daar dit jaar nog um, een tussentijdse oplossing vast te stellen voor wijken waar het echt niet meer ging. Um, dus dat we verder niet konden op deze weg was duidelijk. Maar dat onafhankelijke rekenrapport wat Precies op tijd dan kwam het begin van onze raadsperiode. Dat kwam natuurlijk als groepen met de heldere aanbevelingen. En voor Partij van de Arbeid is het dan ook echt te prijzen dat we dit als raad gaan volgen. Eén uniform beleid, duidelijk voor bewoner en bezoeker. Gebaseerd op onderzoek, digitaal zodat we bij kunnen sturen bij problemen. En fiscaal zodat bezoekers betalen en bewoners vergunningen krijgen. Nou, en vooral kiesgemeenteraad werd er gesteld. Wees duidelijk en besluitvaardig. Nou. Prima rapport, unaniem aanvaard, unaniem vastgesteld, Partij, eh, plan van aanpak, dus hier is het dan. Wij zijn tevreden als Partij van de Arbeid um, en de bewoners en de ondernemers zijn wat ons betreft volop geraadpleegd. Het was heel fijn dat we in de commissie van ondernemers terugkregen dat ze veel waardering hadden voor het proces, ondanks het feit dat ze een hotelvergunningen zijn kwijtgeraakt en dat ze best nog wel uh, verbeterpunten zagen. Maar... Ik wil vanaf deze kant dan ook complimenten voor de constructieve wijze waarop gezocht is naar oplossing. Dat geeft echt uh, een goed beeld voor de toekomst. Dus wat ons betreft een hamerstuk. En eigenlijk had ik verwacht dat dat voor ons allemaal gold, Want het, ging op, het is gebaseerd op een unaniem aangenomen rapport en unaniem aangenomen plan van aanpak. Maar niets is minder waar. Um, de oppositie stelt uitstel voor. Ik hoor nu een aantal argumenten. Uh, ik ben benieuwd naar de antwoorden van het college, maar dat gaat natuurlijk wel tegen eerder genomen besluiten. Ik hoorde mevrouw van der Veld daar nog iets over zeggen voordat mijn verbinding verbrak. Ik heb de rest niet gevolgd. Het voornaamste argument wat ik hoorde van, uh, uit het eerste amendement is dat bewoners niet zouden zijn geraadpleegd um, en er informatiebijeenkomsten moeten komen. Nou ja, dan brengt echt mijn klomp hoor. Want dat betekent uitstellen en overnieuw beginnen met het hele proces in plaats van nu invoeren, straks bijsturen. En vooral ook de suggestie dat die participatie niet voldoende is, terwijl iedereen is geraadpleegd. Nou, ik vind dat echt je reinste flauwekul. Excuseer, maar dat moet me van het hart. Want als er al onduidelijkheid zou zijn bij de bewoners, dan ontstaat dat toch zeker vanuit de suggestie dat ze niet zijn betrokken. Terwijl ze huis aan huis geanqueteerd zijn. Dus in het raadstuk staat ook klip en klaar dat er straks bewonersbijeenkomsten komen per wijk. Dus... Ik ben het daar volledig mee oneens. Ik hoor graag de reactie van het college met, uh, met het amendement. Uh, uh, het lijkt me geheel overbodig. Het tweede, daar, daar weet ik verder niets van, dat ken ik niet, hoor ik ook graag het college. En uh, ik hoorde ook nog wat opmerkingen van meneer de uh, bouwweg Wilson. Dat hoor, daar hoor ik ook graag de reactie van het college. Wij volgen de aanbevelingen van het rapport. Staan achter de eer, eerder genomen besluiten. En dus ook achter dit parkeerbeleid. En mocht er straks bijstelling nodig zijn... dan hoorde ik de portefeuillehouder in de commissie heel duidelijk zeggen... wanneer er geëvalueerd wordt en dat er bij excessen altijd ruimte is voor ingrijpen. Interruptie is... van de heer Hendricks. Ja, voorzitter, want mevrouw Koper geeft aan dat er volgens haar genoeg geparticipeerd is... dat eigenlijk alles wel duidelijk is. Uh, eigenlijk mijn korte vraag heeft zich geluisterd bij de commissie naar de inspraak... en naar de uh, petitie die is aangeboden ons van, door 500 standwoorders... Uh, Mevrouw Koper. Ja, zeker meneer Hendricks. Ik heb ook geluisterd naar de reactie van het college erop. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als uh, informatie nog niet duidelijk is, dan kun je daar als politiek op twee manieren op reageren. Je kunt zorgen dat dat duidelijk is. Of je kunt ook uh, dat, dat maar een beetje boven de markt laten hangen. Nou, ik ben daar niet voor. Die informatiebijeenkomsten zoals die afgesproken worden, die zullen voor duidelijkheid zorgen. Maar dat betekent niet dat je terug moet komen op eerder genomen besluiten. Dat is voor mij onaanvaardbaar. Die ja, Het probleem van de insprekers was niet dat dingen onduidelijk waren of dat zij vragen hadden, het probleem was dat zij er niet bij waren betrokken en dat hun mening niet is gehoord of meegenomen. Um, en ja, over die eerder, eerder genomen besluit heb ik er twee aangehaald uit het coalitieakkoord, uh, het uh, raadsprogramma, uh, waar we ons niet aan houden. Dus dat lijkt me een uh, ja, argument van mevrouw Koper haar eigen betoog uh, ondergraaf. Mevrouw Koper tenslotte. Meneer Hendricks, als het gaat om de participatie die is meegenomen, vind ik een huis aan huis enquête en raadplegen, zoals we dat van tevoren ook met elkaar hebben afgesproken en waar u ook uw akkoord aan heeft gegeven, dat vind ik uitstekend. We hebben met elkaar afgesproken: kaders vaststellen, raadplegen bevolking, dat is gebeurd. Dus ik ben het volstrekt met u oneens. Als het gaat om wat vastgesteld is in het coalitieakkoord, dan herinner ik me duidelijk de onderhandelingen die ik met u gevoerd heb en met mevrouw Verheij namens de VVD als het gaat om een eerste vergunning. Per adresse. Ja, natuurlijk. Want per, per woning zijn ook de parkeerplaatsen. Want anders ondergraven we ons eigen beleid met een tweede, derde en een vierde vergunning. Dus ik ben dit niet met u eens. We agree to disagree, neem ik aan. Dank u wel, mevrouw Koper. Um, er is verzocht om een korte leespauze in verband met het tweede door de VVD en OPZ... en PV ingebrachte amendement. Ik stel voor de vergadering voor vijf minuten te schorsen en dan terug te komen... Dat betekent dat wij um, daarna de vergadering weer voortzetten. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Ja, dan en jullie jongens en meisjes. Op dit moment is er een schorsing op de raadsvergadering. Zodra we weer beginnen, gaan wij weer terug schakelen naar de raadszaal. Of in dit geval omdat het digitaal is, gaan we weer terug naar de raadsvergadering. Een brief Met de prachtigste verhaal. God, wat is ze lief Gisteren Heropende vergadering de Voor de kijkers thuis Er was een korte leespauze verzocht In verband met een uh, amendement Wat is ingediend um, Dan ga ik naar de eerste termijn Van het college dat is in de eerste plaats mevrouw Verhey, En er zijn ook vragen gesteld in de richting van wethouder van Haafden. ik laat het even aan u wijden over hoe u de, de beantwoording insteekt. Mevrouw Verheij, aan u het woord. Ja, dank u wel, um, voorzitter. En dank ook uh, van uw aller inbreng. Um, er zijn twee amendementen ingediend bij de, door de VVD. Ik zal daar uh, als eerste op ingaan, alvorens uh, in te gaan op uw andere vragen en opmerkingen. Um, allereerst uh, het amendement genaamd inspraak parkeerverordeningen. In dat amendement wordt gesteld dat er... Geen participatie heeft uh, plaatsgevonden en dat er voorgesteld wordt om nu het beleid niet vast te stellen. Een aantal van u heeft daar al aan gerefereerd. Er is wel geparticipeerd, niet alleen de enquête, maar voorafgaand aan het koersdocument mobiliteit en parkeren is ook reeds een inventarisatie gedaan. Nog los van alle gesprekken die we hebben gevoerd met onze inwoners, onder andere naar aanleiding van het zomerregime en onze ondernemers ik denk dat mevrouw Koper het goed verwoordde. We moeten het nu invoeren en kunnen later bijstellen. Daarnaast is het zo dat dit